Mark Visser met het NOS Journaal. In de Ivoriaanse stad Abidjan hebben aanhangers van Watara... de residentie van zittend president Bakbo bestormd. Volgens een woordvoerder van Watara is het plan om Bakbo levend in handen te krijgen. Ooggetuigen zeggen dat er luide explosies en geweervuur te horen is. De onderhandelingen met Bakbo over een overgave zouden niets hebben opgeleverd. En ze hebben gevraagd om bescherming en een vrijgeleide naar het buitenland. Zelf ontkende Bakbo gisteren dat hij onderhandelt. Op de Dam in Amsterdam heeft iemand zichzelf in brand gestoken. De politie, de brandweer en de ambulance zijn ter plaatse. Er waren veel mensen getuigen van het incident. Details over het incident zijn nog niet bekend. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met Noord-Afrikaanse vluchtelingen gezonken. Volgens de Italiaanse kustwacht worden er zo'n 150 mensen vermist. Ze zijn vrijwel zeker verdronken. Reddingsdiensten hebben 47 mensen levend uit de zee gehaald. De bemanning van de boot had vannacht via de satelliettelefoon alarm geslagen, maar voordat de Italiaanse kustwacht met schepen en een helikopter aankwam, was het schip al gezonken. De Socialistische Partij komt voor het eerst in een provinciaal bestuur. In Noord-Brabant gaat de partij het college van gedeputeerde staten vormen met de VVD en het CDA. De SP neemt in het college de plaats in van de PVDA die in Brabant bijna 50 jaar onafgebroken gedeputeerde heeft geleverd. In Drenthe hebben onbekende prikkeldraad gespannen bij de ingang van een Dassenburgt. Een boswachter vond het prikkeldraad bij een Dassenhol in de buurt van Wasperzeem. Voor zover bekend was er op dit moment geen dieren in de burcht. De boswachter gaat aangifte doen bij de politie. Vorige maand werd een Dassenburgt in de buurt beschadigd door motocrossers die hem als springplank gebruikten. Het weer bevolkt maar in het zuiden zijn er enkele opklaringen en die breiden zich langzaam uit voor 12 graden op de Wadden en 21 in Limburg.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 dat kun je niet zien, want daar zit achter een microfoon. <laughs> Ruud, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Hoe oud ben je nou geworden? 36. De, 35? Nee, 36. Oh, 36. Ja, 36. Oh, jongen, doe je alles achterstevoren? Hé? Nee. Nee? Nee, ik doe niet alles achterstevoren. Oh. Dat uh, <laughs> lijkt me een beetje gek. Maar uh, wat, wat lief dat je voor mij zingt. Wat geweldig, dames en ja. heren. Het is dus voor het eerst dat Maurice voor mij gezongen heeft. Ja, en ook voor lijkt het, het laatste toch, overigens. Het leek wel een beetje op Joep van het Hek aan. <laughs> Ja, ja. Verdien ik er maar zoveel mee, dan vind ik het goed ja. ah, joh, ja, vorige week was het feest in vier Ja En nou is het weer feest, maar dan in de studio Ja, in de studio Ja Ik vind het ook leuk dat je slingers opgehaald hebt Ja, leuk is dat, hè Ja, dat is leuk Dat is ontzettend leuk En de jury is alvast binnen, die zit de taart nu aan te snijden Oh ja Ja, ik heb er alleen een uh, klein rotje in gedaan Dus als ze verkeerd snijden, dan is het kaboom. Oh dat is yes voor de jury. Oh. Wij hebben een ander stukje. Ja, daarom. <laughs> ja, wij hebben, het, wij hebben het goede stuk. Ja, dat klopt. Ja, goed. Ik had het goed geprepareerd voor ze. Ja, hartstikke mooi. Dames en heren, goedemiddag. Hier zijn we met de vinyljaren. Want uh, wij verzagen nooit. Vorige week uh, zaten we in vier. was wel gezellig, hè? Ja, het was was gezellig. Leuk, ja. Leuke platen allemaal. allemaal leuke platen. Kunt u, nog, u kunt het nog eens terug horen, dames en heren. U weet dat er bij uitzending gemist werden bij de ZFM voor. Kunt u, uh, als u het gemist mocht hebben, kunt u het nog eens terugluisteren... Uh, toch? Ja, dat klopt Zou het hier wel opstaan? Weet ik niet Nou, nou ik ben erg. Want we hebben een nieuwe website Dus ik weet niet of die knop uh, Of de knop... uitzending gemist er alweer op staat Oh, is dat een nieuwe website? Ja, er is een nieuwe website jongen Dat oh. weet je toch wel Nee Dat wist ik niet Ik heb de tijd niet gekeken Oh Ja, hij staat er op de knop aanzending gemist Oké okay. Ja, hij doet het Hij doet het Jawel Nou, dat is toch hartstikke mooi Dat is fantastisch nou, we gaan vandaag uh, weer lekkere platen draaien, dames en heren, wat singeltjes hebben. Ik heb ook weer een paar LP's meegenomen. En om, uh, omdat ik vandaag jarig ben, heb ik gezegd van, ik ga vandaag een plaat van mezelf draaien. Onder groot protest van Marisa Maar nee, Waarom het protest is, je hebt al een keer een singeltje van jezelf gedraaid die de vroeger zat. Oh. is dat zo? Ja. Oh. Al twee volgens mij. zou zo maar ook kunnen. Ja, al ik twee. Ik ben bij het één gestopt met tellen, want... Uh... Nee, nee, ik heb er één, twee gedraaid al van mezelf. Ja, dat klopt. Maar dat was een vraag vorige week. Dat was vorige week een vraag dat we in die kroeg zaten. Uh, vroeger iemand hebben. waarom draai je nou nooit eens een keer wat van jezelf? Ik zei, nou, ik dat vind ik een beetje zelfverheerlijking, waar... Nou ja, uh, in, vandaag doe ik er gewoon aan mee, aan zelfverheerlijking. Dus ik. <laughs> ga, Gelijk heb je. Ja, plaat van mezelf meegenomen. Hoe uh, oud ben je nou geworden? Uh, 63. Oh, Oké. Okay. Ja, nee, ik zal niet er meer om, om jokken. <laughs> Want als ik zeg 36, dan zeggen ze allemaal zo oud dat je eruit ziet, word je toch nooit. Dus, nou. Juist. <laughs> uh, ik ga verder vandaag iets doen van uh, Ricky Lee Jones, dames en heren. Die kent u misschien nog. Die heeft één, uh, één grote hit gehad, maar dat was Chuck Ease in Love. En uh, voor de rest uh, heeft ze een hele leuke plaat gemaakt. En uh, een hele leuke LP zelfs. Dus daar gaan we wat van draaien. Verder heb ik voor u uh, Jethro Tull. U weet wel, die Engelse uh, rockband. Uh, die... Uh, van al bekend is geworden door thema-LP's zoals Thick as a Brick en Passion Play. Maar ik heb nu uh, de voorloper daarvan, uh, de LP Benefit. Er staan niet echt grote hits op, wat, uh, maar het is wel mooi. Misschien natuurlijk Jeff Couture. Je weet het wel met die fantastische fluitist uh, Ian Anderson. En verder uh, heb ik uh, dus een eigen LP mee. Een live LP van, uh, van mijn eigen beentje. En die gaan we draaien. Uh, we hebben een nieuwe confrontatie vandaag. Want dat had ik u vorige week al oh, aangekondigd. Dat uh, vandaag uh, Sergeant Pepper aan de beurt is wat de Beatles betreft. En... Uh, uh, the Satanic Majesty's Request, wat de Stones betreft. Allebei, allebei een beetje uit het uh, Psychedelia tijdperk en zo. Uh, de, de ene LP komt uit uh, 67 en de andere uit 68. Want de Stones die waren altijd iets later dan de Beatles. Maar dat is logisch, want ze zijn ook later begonnen. Hè? Dus dan mag dat. Uh, we gaan beginnen met... Uh... Met Jethro Tool. En nou moet ik even gauw weer de hoes pakken, want anders weet ik de titel niet. Zo zit het ook weer in elkaar. Uh, we gaan dus van Jethro Tool draaien. With you there to help me. Hier is Jethro Tool. <tied> And then it probably will Ja, With You There to Help Me was dat van de LP Benefit van Jethro Tool. Ja, u weet het, in dit programma kun je van alles verwachten en uh, dus ook dit soort muziek. En uh, dat is juist het leuke dat we wat dat betreft enkele restrictie hebben. Jethro Tool is, uh, bestaat natuurlijk voor het grootste deel uit Ian Anderson. Dat is de, de man die eigenlijk alles produceert, alles ook schrijft voor de band. De stijl van de band, uh, ja, het, uh, hoe, hoe moet je het omschrijven? Het is eigenlijk niet te omschrijven, want er zit eigenlijk van alles in. Je merkt onuitwisbare uh, Keltische invloeden erin, maar het, ook progressieve rock blues zit er ook in. Uh, kortom, uh, van alles. Wat zit er niet in? Nee, dus, <laughs> het is ook een soort... Uh, Ian Anderson heeft zelf gezegd, waarom zou ik... Uh, uh, waarom zou ik bijvoorbeeld uh, Synthesizer-achtige muziek Gaan maken uh, Want uh, dat, daar hebben we Pink Floyd Al voor en die zijn de beste ter wereld En uh, waarom zou ik Bluesrock uh, blues Geënte ge, ge muziek gaan maken uh, Waarom, want daar hebben we De Stones al voor en die zijn de beste ter wereld En, waar, en wij kunnen ook geen Hard uh, rock riff band zijn Want uh, daar hebben we Led Zeppelin al voor en dat zijn ook de beste En hij zegt zelf, wij zijn een soort bruggenbouwers. Wij laveren overal tussendoor, hebben onze eigen stijl en uh, uh, bouwen bruggen en vullen de gaten. Zo uh, zegt Ian Anderson dat. Fantastische band, Ian Anderson. Zijn allereerste band was in 1963 in Blackpool en die heette The Blades. Daarna heeft hij ook nog iets gemaakt uh, met de John Evans band. Samen met, uh, met uh, Baltimore more Bar Barlow. Wat een naam, Baltimore Barlow. Barrymore Barlow. Oh, hè? Barrymore. Oh, Barrymore. oh, Barrymore. Barrymore Parlo, ja. ja, de drummer van de wind. Ja, wat een naam zeg. Ja. Uh, en uh, daaruit is langzaam maar zeker dus uh, Jethro Tool ontstaan. Goed, we gaan verder met mezelf. <laughs> ja, met ja. Ruud Jansen. En, uh, Ruud zei net al, je kan in deze uitzending hebben geen enkele restricties. Dus dan kan je aan alles verwachten. En ja. ook Ruud zelf. Ja, dus ik heb een uh, LP meegenomen ja. uit 1986. Uh, ik weet op, uh, dat, uh, hoe is dat ontstaan? Nou, dat is een heel leuk verhaal eigenlijk wel. Ja, dan moet je niet rechtstreeks van Wikipedia gaan voorlezen nu. Hè? Nee. Dat is niet leuk. Nee, want dat, nee, dan, nee, nee dat, dat moet je niet Dat staat niet eens doen. op Wikipedia. Je dus moet gewoon dus zelf vertellen. Het gaat over jou. Niet rechtstreeks van internet aflezen lezen nu. Nee, maar dat staat er ook niet. <laughs> <laughs> Deze zijn alpeens opgenomen in een café in Wijkenzee. Uh, wat ik uh, met mijn toenmalige band speelde. Uh, met als gastzangeres Doreen Theversen. Die heeft u in zijn antwoord ook wel eens een keer gezien. Tijdens uh, uh, Jazz Behind the Beach in de jaren tachtig. Want toen deed ze regelmatig met ons mee. Uh, en verder, uh, ja, verder zijn er nog een aantal gastmuzikanten. Onder andere Jan-Peter Bast doet mee op toetsen. En dat is, uh, dat is een van de... Ja, dat was een leerling van me. En het is nu een van de toonaangevende toetsen. ...spelers in Nederland. Je ziet hem bijna overal. Um, verder, uh, nou, Dick Jongman doet hiermee op uh, gitaar. Hein Piscard doet de bas en Cheryl Duyf die doet de drums. Oh, Cheryl? Uh, ja, It's Cheryl Duyf die speelt de drums. We gaan uh, beginnen met een, uh, we gaan uh, openen met een instrumentaaltje. En dat is Overture 1812 Peter Gunn. En dat kent u natuurlijk weer van Emerson, Lake and Palmer, maar dit is onze eigen versie. Overture 1812 nou. nee. Café in uh, Wijk aan Zee, uh, dames en heren. Café de Zon. En daarom heet de LP ook Live at the Sun. En uh, daar staan een paar covers op. En, uh, maar wel allemaal een beetje eigen bewerkingen. Niet uh, dat we letterlijk dingen. Uh, en ook een paar eigen stukken. En daar gaan we straks ook wel het van, uh, um, nog wat nodig van draaien. Oh ja, uh, Live at the Sun dus. En dit was het stuk Peter Gunn. Voorafgegaan aan de. Aan uh, nee, op Nee, dag aan vooraf. De ouverture 1812 van Tchaikovsky. Althans, een stukje ervan. Uh, ik zei het al. Uh, het is trouwens. Ik realiseer me ineens, uh, Maurice. Dat het uh, volgende, week, uh, volgende week woensdag. Precies uh, 25 jaar, denk ik. 1986. Ja, dat is 25 jaar. Hè? Ja, dat, dat, is vijf, dat het precies 25 jaar geleden is. Dat die plaat is gemaakt. Nou, dat hem eigenlijk voor volgende week woensdag. Ja, dat, ik realiseer me dat nu pas. Want ik zit, ik zit naar die datum te kijken. 13 april 1986. Later is hij opgenomen. En het kwam zo dat de eerste groep Hedok uit Beverwijk... die gingen een live LP maken in het concertgebouw in Haarlem. En eh, toen dacht ik, of toen zei ik tegen mijn toenmalige geluidsbedrijf, die dat allemaal mogelijk had gemaakt. Ik zei, nou, die studio is er dan toch. Laat ze er de volgende dag maar doorrijden de wijken Ekerzee. Dan gaan wij ook een plaat maken. Nou, en dat, uh, dat is uh, zo geworden. Dus, uh, dus opgenomen met een, uh, met een mooie truck. De studio Jansen uit Amerika in, in Limburg. Ligt dat, Amerika. Nou, dat wist u niet. Maar Amerika ligt in Limburg. Komt, uh, komt. Uh, daar komt onder andere Robin Hersen vandaan. En uh, daar hadden ze een, een, een mooie studio, maar er was ook een, een, die hadden ook een mobiele studio in een mooie truck ingebouwd. Dat was fantastisch. Dus daar hebben we toen... Uh en daarmee opgenomen. Goed, Chuck, en Chuck Ease in Love was haar grote hit. En dat gaan we niet draaien. Uh, dat, uh, dat komt straks. Ja, je weet de grote hits van altijd. Oh, we gaan laad, hem wel he? draaien, maar vanaf, uh, aan het einde van de uitzending. Ja, als we, we, we bouwen het een beetje op. Maar ja, okay. Voor de rest uh, ja, weet ik eigenlijk niet zo gek veel van het meisje. Ik weet alleen dat dat Chuck Ease in Love een fantastisch nummer was. Met de eerste album hebben ze een Grammy Award gewonnen. Ja. Weet ik toevallig. Ja. En uh, ze hebben drugsverslaving gehad. Ze dus is naar Frankrijk geëmigreerd en hou op uit. Hij schrijft het allemaal ellende weer. Ja. Nou, we gaan in ieder geval een nummer draaien van Ricky Lee Jones en zo heet die plaat ook. En het nummer dat heet uh, hoe heet het ook weer? Some Saturday afternoon. Nee, wacht even hoor. Uh, ja. on, on, Saturday on Saturday afternoon in 19... 1963. Hier is Ricky Lee Jones. ...Saturday Afternoon in 1963. Ricky Lee Jones. En, uh, de plaat komt uit 1979... ...en uh, als je dan weer eens op de hoes kijkt... ...dan zie je dat er toch wel hele uh, beroemde mensen doen. Drums onder andere... ...die heeft u met dit nummertje niet gehoord... ...maar uh, uh, die komt straks nog wel natuurlijk. Uh, op Drums onder andere Steve Gadd. ...dat is zo'n beetje een van de... ...meest gevraagde drummers... Uh, ...die er is. En die kennen we hier in, Zand, kennen we in Zandvoort natuurlijk ook wel... ...want Alain Clark die heeft... Zelfs de moed gehad om voor zijn vorige CD naar Amerika te reizen en Steve Gadd te vragen om, uh, om uh, wat tracks voor hem in te spelen, wat dus ook gebeurd is. Um, de Steve Gadd die uh, deed de drums samen met uh, en nog meer dan. Andy Newmark onder andere. Victor Fieldman en Mark Stevens en Johnny Porcaro. Of Jeffrey Porcaro. Dat is die man van Toto onder andere. Die ook meedeed. Dan uh, Willie Weeks. Die kennen we ook. Die heeft onder andere ook nog met George Harrison samengewerkt. Dat is de, de was de bassist. En Red, uh, Red Calendar. Die heeft ook nog meegespeeld. Verder dan uh, Buzzy... Uh, uh, hoe heet die man nou? Oh ja, Bussie Filton. En dan Fred uh, uh, Tackett. Ja, het is een kleine lettertjes dus. Uh, en Ricky Lee Jones, die derde de, de, de gitaar. Keyboards, onder andere Neil Larsen, ook, ook een bekende naam. Uh, Randy... Kerber deed ook mee, Rolf uh, Granson deed mee en nog meer van dat soort mensen allemaal. Nou, ik ga er in de loop van de nog meer over vertellen, want er staat een heleboel informatie over. Ik zei het al, de grote hit van haar was natuurlijk uh, Chuck E's in Love, maar die hoort u later. We gaan naar onze vaste rubriek: Het kan raar lopen. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, dat zei ik al. Oh, sorry. Ja. Ik denk dat nou, ik zeg. Ja, ik weet keer. helemaal niet wat er komt, dames en heren, want dit, dit produceert, zeg maar, Maurice altijd. Dus ik weet helemaal niet wat er gaat komen. Dus ik ben erg benieuwd, uh, Maurice, wat je ons nou weer gaat ja. voorschotelen vandaag. Hou je hart vast. Uh, uh, ja. Oké. Okay, je ja, heb je nou? Even kijken hoor. L links boven in de midden. Oh, hier. hier. Ja, okay. <laughs> nee, ik heb hem. Een... Oké. Okay. Ja. Celine Dion. Ja. Je een mooie vrouw, een mooie stem. Oh. Vind ik. Of oh, vind jij ja. niet? Oké. Okay. Nee, dat is goed. Oké. Okay. Mag jij vinden? Met, met de nummer, ja. Ik heb mezelf weer overtroffen. Oh, is dat zo? N'importee, pas sans, sans, moi. Ja, ik kan heel goed over de grens praten. Dat ik hoor ik. Ik hoor dat. Het is fantastisch. Ja. Het is fantastisch. En wie er tegenover staat, die kan ik tenminste wel gewoon uitspreken. Ja, maar dat horen we straks. Ja, dat vind ik wel. Ja. Nou, jury dus je ze weer. Ja. Ze vonden je taart erg lekker, het hele hok zit beneden onder. Oh. Een beetje uit elkaar gesprongen, die taart. Oké. Okay. Dat is niet erg hè? Nee. Maak jij wel schoon, hè? Ik niet. <laughs> Ik heb de titel niet voor mijn neus. dus ne ga... Parthé Pinçant. Oh, oh oh, Oui. Nice. Oui. du Boursin. Ja, du vin du Boursin. Ja, nou ja, ik, eh, ik, ik like doe het in het Nederlands. Ja. Ja. En dat gaan we doen met Mieke. Mieke? Ja. Oh, <continuït Matthias> en hoe heet het dan? <tapres> Kom weer terug bij mij. Oh, het is toch veel simpeler? Ja, dat is veel simpeler. Dus simpelheid is ook belangrijk. Ja, ook belangrijk. We gaan luisteren. We gaan luisteren. Zou alles geven. ik, was bij jou geborgen, maar jij ging uit mijn leven. Wat bleef waren angst en zorgen? Weg. Bij die anderen, ik voel me zo verlaten. Wij horen bij elkaar. Gon ik, maar weer met je praten. Ik, moet eerlijk zeggen, ja, ik ben helemaal geen Celine Dion-fan trouwens. Oh, ik wel. Maar ik vind dit nummer eigenlijk ook niet zo denderend. Nee. Ik hou, ik hou op zich wel van Celine Dion. Maar dit nummer... Nee. Ik vind het, niet. nee dat, dat, dat, nou ja, goed. Het is natuurlijk allemaal wel goed wat ze doet hoor. Dan gaat het niet om. Maar ik hou er gewoon niet van. Dat kan. En ik vind deze cover... Maar ik mag het nee. nee mag het, jij mag het toch niet zeggen. Nou ja, ik mag toch mijn mening wel geven. Ja, bedoel, maar de jury, de jury de heeft jury, het toch die, al bepaald? De jury heeft het toch al bepaald. Het staat maar, al vast. De notaris heeft het vastgelegd. Ja, ik, uh, ik vind uh, deze cover niet bedoeld. Oké, dat kan hem helemaal niet meer woord, zoals. Maar ik ben erg benieuwd wat uh, de jury, die hier dames beneden in het keldertje, het center, ja. het zenderkeldertje zitten dames en waar al apparatuur staat. Dus bloed heet ook daar. Nee, ik heb de airco uh, wat lager gezet voor. Zo. Uh, okay. nou, maar uh, dan... uh, het is wel een nadeel. Alles zit onder de taart van die ontplofte taart van net. Oké, okay, nou ja. Dus Hij heeft, uh, heeft de interieurverzorgers er weer wat te doen. Dus ja. ook wij ramen het niet op. Uh, uh, nee, uh, nee. We, iedere week die gebroken ramen wordt ze ook helemaal gek van. Ja, dat, dat doen we helemaal niet. Nou, <laughs> oké. Okay, uh, ik ben erg benieuwd wat de Jullie beslist heeft vandaag dames en heren. Zo? Dat gebeurt niet vaak. Dat gebeurt niet vaak, hè. Zeg maar gerust, dat is voor het eerst sinds ik deze lijst heb. Ja, dat is voor het eerst, ja. Ja, dat de cover mag blijven. Nou, nou ja, Rieke, gefeliciteerd. Een, dieke, ja, gefeliciteerd. We, bloemen naar, ja, we sturen het bosje bloemen op en dat doen we altijd met mensen die mogen blijven. Ja. Sturen we even een bosje bloemen, paardenbloemen. Nou, en um, die komen Een paar Ja. Voor, ik veel. Iets wat voor de deur groeit of zo. Ja. <laughs> we gaan verder met uh, Jetro Tool, dames en heren. We moeten niet te veel kletsen, want we zijn die op het slot voor de muziek? Oh, is het zo? Uh, ja, er zit, ik weet dat er zelfs nu iemand in de bos zit mee te luisteren. Dus dan moet even, ja, we hebben een de bos vandaag. Dat is uh, echt waar. Hij niet van mogelijk. Maar dan weet ik. Nee, Oké, okay, helemaal goed. Ja, er wordt echt wel internationaal naar ons geluisterd, af en toe. Friesland, een bos. Weet ik het allemaal niet. Zelfs in Duitsland dus dat is dat makkelijk. In Duitsland? Ja. Oh, nou ik ga het niet in Duits presenteren hoor. Nee, je hoeft niet. het is ook een Nederlander die in Duitsland woont. oké. Oh, okay. Nou, dat mag het. Die luistert ook. Oké. Okay. Nou, uh, Jethro tool van de prachtige LP uh, Benefit, dames en heren, gaan wij uh, het liedje draaien. Nothing to say. Hier is Jethro Tool. Plaats Benefit. En nou uh, moet ik even schuldig blijven... ...nog uit welk jaar die is, maar dat hoort u dus nog wel van mij. Want dat staat er namelijk niet op. Of wel? Nee, staat er niet op. Um, in ieder geval... Uh, ...het is een, uh, een plaat die vooraf ging... ...aan uh, in de tijd uh, het prachtige werk... Uh, ...Thick as a Brick. Dat uh, eigenlijk het, uh, toch wel het levenswerk is van... Yes, tool. ...Fantastisch. Ik heb trouwens op YouTube daar nog eens een schitterende live opname van gevonden... Van dat ticket, Maar oké, okay, dit nummer dat heette Something To Say: de LP Benefit. Alle songs op deze plaat werden geschreven door Ian Anderson, maar dat is logisch. Hij is opgenomen in de Morgan Studios in uh, Londen. En de ingenieur daar was Robin Black. Uh, de hoes van de foto, of uh, de hoesontwerp was van Terry Ellis en uh, Ruan O'Loughlin. Dat nee, naam namen allemaal weer allemaal Ieren, denk ik. En euh, nou ja, piano en orgel. De piano en de orgel werden dus gespeeld door John Evan. Die euh, hebben we al eerder genoemd. De plaat is geproduceerd door Ian Anderson. En uh, Terry Ellis als executive uh, producer. Dan uh, moeten we alleen nog eventjes de, de datum zien te achterhalen. En dat gaat ons ook wel lukken, natuurlijk. En dan komt het allemaal goed. Jethro Tool. We gaan verder met de Jansen Band. Met mijn eigen bandje dus. Uit 1986. Ik kwam er dus net achter dat dat precies 25 jaar geleden is. dat we Over uh, Jazz Arturo, uh, Jet Road Tool gesproken. 97... Benefit is 1970. Ja, oké. Okay. Daarna kwam Nothing Easy. Ja, hè? Oh nee, wacht even. Ik, ik ben helemaal in de war. Ik zie het al. Dit is allemaal wat ouder. Daarna is Aqualung nog gekomen. Dat is een van de klassieke albums van uh, Jet Road Tool. En daarna was in 1972 kwam... Uh, Thick as a brick. Maar goed, die, dat is een apparaat die kan je bijna niet draaien zo'n programma als dit, want dat is één doorlopend verhaal en die muziek gaat alsmaar door. En, maar ja, goed, misschien nog eens een keer in de toekomst wat vragen. Wie weet? Je weet het maar nooit. Uh, mijn eigen beentje dus, uit uh, 1986, die live LP Live at the Sun. Met een aantal covers erop, maar ook met een aantal eigen stukken. Nog even een covertje, onze eigen bewerking in de tijd, wij deden het iets anders. Uh, met zang van uh, Doreen Thewens, uh, dames en heren. Het prachtige nummer. Get back van de Beatles, natuurlijk. Van wie Anders. <laughs> ja. De stem van Doreen Theemers, eh, dames en heren, fantastisch, ze zijn nog, nog steeds actief en eh, doet nog steeds hele mooie dingen. Ze eh, is een, toch wel een van de betere stemmen van, van Nederland, mag je gerust wel, eh, wel een keer stellen. De Doreen, en, eh, de, de, de RGB dus mijn eigen beentje, opgenomen op 13 april 1986 in Café de Zon in Wijk aan Zee. Uh, juist, uh, u zult er straks nog meer van horen. Ja. Want we gaan er nog wel even mee door. Uh, we gaan uh, eens even kijken. Uh, we zijn nog niet aan het nieuws toe, denk ik. Maar we gaan wel... Wat gebeurt er allemaal? Halve studio's tot in. Yvonne is, Yvon is weer desastreus Altijd bezig. Weer de Altijd weer dezelfde. Altijd weer Yvonne. Altijd weer een hele boel wordt gesloopt. Ja. Nou. Het hele, hele gebouw ligt in elkaar. Nou, oké. Okay, wat we gaan doen? We gaan uh, gewoon even lekker Ricky D, uh, Ricky Lee Jones. Yvonne, doet nou rustig aan. Ja, kalle man nou. Ja, we dan weten dan dat we het niet allemaal mee is. Krijgen we nou een doen. keer een applausje bij je? Dan kan eruit lopen. Ligt weer het raam eruit. Ja. <laughs> Nee, niet het andere raam Die doet God, het andere raam ze, zou, nou. ze, zou, ze zou alleen nog het zonnescherm naar beneden doen Ja nou, <laughs> nou, Er is dus wel meer naar beneden gevallen Er nou, is wel tegen de stort in ja. <laughs> um, We gaan verder met Ricky Lee Jones Dames en heren van de LP Die heet Ricky Lee Jones Uit 79, het was haar allereerste plaat Waar ze gelijk ook daar maar een Grammy Award voor kreeg Want uh, ze maakte behoorlijk indruk We draaien van het nummer Night Train Ricky Lee Jones Jones was dat van haar eerste album uit 1979, waar zij dan ook gelijk een Grammy Award voor kreeg. En uh, dat, uh, dat zorgde er ook voor dat daar op volgende albums aardig succesvol waren. De dame die, uh, ja, heeft toch nog wel het nodige meegemaakt in haar, uh, in haar leven. En het verbaast me eigenlijk dat ze veel meer platen gemaakt heeft dan... Uh, dan, ik dacht, een stuk of 10 LP's wel, dat het er niet meer zijn. In ieder geval, dit was de eerste uit 79, de volgende kwam uit 81, daarna 83, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 2000, en haar allerlaatste plaat fungeert uit 2007. En dat was de Sermon and Explosion Boulevard. De... Later albums waren niet zo succesvol, omdat zij uh, een beetje aan, met muziekstijlen aan het experimenteren was. Terwijl men haar eigenlijk een beetje kende van een uh, toch wel wat R&B-achtige... Uh, ja, en blues-achtige uh, toestand. Ricky Lee-Jones uh, is een multi-instrumentaliste. Ze speelt heel veel instrumenten. Um, even kijken. Maar, uh, oh ja. En ze is een percussioniste en ze speelt onder andere verder piano, gitaar, banjo, accordeon. en zoals ik dus al zei, percussie. Ja. Ja, klopt het? Mee eens. Oh, je bent het er mee eens. Ja. ja. Nou, Jetto. Nee. Ja. We gaan even singeltje draaien. Oh. Ja, had ik, ik had het net gepakt. Ik is snel gebleven. Oeh, wacht, daar is het weg. Oeh, wat erg. ja. Nee, we gaan even een singeltje doen. Vind ik leuk. En je hoeft er geen dopje voor te hebben. Want het is een plaatje met een klein gat. Het is wel een heel mooi nummer trouwens. Daar ben ik helemaal fan van nog steeds. De, de Engelse band World of Us. En die hadden in de tijd een mooie hit. Met het prachtige werkje King Crisis. En dat gaan we nu draaien. King Crisis, World of Us. Ja? Ja, ik wou zeggen, maar blijft hij. Hij is er wel. Wees maar niet bang. In a temple is a man made up stone. Every song. The man of stone increases. King Preccess King is his name. The man of stone increases. King Preccess King still remains. Ik best kunnen Albert Jan dat het daar een beetje op lijkt, maar ik denk zelfs dat dit iets eerder was ja. De, het is, nou ja, dat durf ik, durf ik niet te zeggen het is, het is in ieder geval hun tweede single ze hadden daarvoor een singeltje, 'Ragamuffin Muffin Man heette dat nummer geloof ik, of Mr. Muffin Man dat wil ik aflezen. maar ze hebben twee hits gehad in ieder geval, en dat was dus dat nummer van Muffin Man, The Muffin Man en uh, zo heette het ja, The Muffin Man Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5